Ismaël de Bruin met het NOS Journal. In verschillende plaatsen in Iran worden nieuwe Israëlische aanvallen gemeld. In de kuststad Banat Abbas proberen luchtverdedigingssystemen projectielen in de lucht te onderscheppen. En ook boven de hoofdstad Teheran en de stad Tarbrits in het noordwesten is de luchtverdediging actief, meldt Al Jazeera. In de zuidelijke provincie Bushir zijn volgens ooggetuigen grote gasvelden aangevallen. En in de havenstad Kangan is een raffinaderij geraakt, meldde Iraanse media. Er was daar een grote explosie, ook brak er brand uit. 14 installaties zouden zijn geraakt. Een nucleair complex bij de Iraanse stad Isfahan in het midden van Iran heeft gisteren schade opgelopen bij een Israëlische aanval. Volgens het Internationale Atoomenergieagentschap zijn vier belangrijke gebouwen beschadigd geraakt en wordt geen toename verwacht van straling buiten de locatie. In de Amerikaanse staat Minnesota wordt nog altijd gezocht naar de schutter die twee lokale politici heeft beschoten. De FBI en de politie houden samen een klopjacht naar de man. Volgens de politie zat de man vlak voor de aanslag in een nagemaakte politieauto in zijn gekleed als agent. Een van de twee democratische politici werd beschoten in haar huis. De politica en haar man kwamen daarbij om. De andere politicus en zijn vrouw raakten gewond. Zij zijn geopereerd. De gouverneur van Minnesota noemt de aanslag een politiek gemotiveerde moord. Autocoureur Max Verstappen heeft de vijfde tijd neergezet in de derde training voor de Grand Prix van Canada. Lando Norris eindigt als eerste en daarna volgt Charles Leclerc, George Russell en Lewis Hamilton. En vanavond om tien uur beginnen de coureurs aan de kwalificatie. Dan het weer in het oosten hier en daar een bui. Mogelijk met onweer. Op andere plaatsen overwegend droog. Vannacht opnieuw kans op regen bij ongeveer 15 graden. En ook morgen in het oosten een enkele bui. Verder blijft het droog met zon en wolken. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 I blocked main stage, age, main stage, age, main stage, main stage. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstays hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje besten van Dance RB en een beetje popjes erop. Laatste show, de party op de 10. Boven Best plaat op dansvloer. En straks in de tweede uurtje DJ Mausel met zijn Global Housewives. En straks in de derde uurtje vliegen die Gwem in Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelli. En als opening horen we Marco Lice en Angelo uh, Tamarin. Met Really in Love. Onderweg zometeen MK met de Dior. Moet hij samen met Crystal. Maar eerst wil hier Mark Knight en Oliver Lang met Got a Man. 2100 till midnight. The Nightwalk main stage on ZFM. hang all the hits. All the hits. On ZFM's Nightwalk. Ooh, love, trouble, trouble so hard. Ooh, love, trouble, trouble so hard. Don't lie, no, no, no.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 2025 met Natural Blues en daarvoor horen we MK samen met Crystal met Dior hebben ze antwoord, Nightwalk, Maze Days, Suzanne en Freek. ik weet niet of je het gehoord hebt, maar uh, die gaan ondanks de ziekte van uh, Freak weer optreden met die hebben afgelopen vrijdag op Instagram gedeeld ze in overleg met de arts hebben besloten deze zomer toch naar enkele festivals te mogen komen, want ja, hij heeft uh, verlengende medicijnen, levensverlengende medicijnen dus ja een hoop gedoe over, want eh, mensen, ja, het kost heel veel geld en dit en dat. Maar ja, eh, laat wil ik zijn, we doen alles om langer te mogen blijven leven. En zeker als je dan nog vader mag worden... Dan wil je het toch allemaal toch wel een beetje meemaken. De twee treden op uh, vrijdag 27 juni weer op voor het eerst. Tijdens het Zeeuwse Festival Concert at Sea. Daarna staan ze in juli en augustus op verschillende festivals in uh, zowel Nederland als België. Waaronder Royal Parks Live en Festival Strand. Dus uh, ja, goed nieuws als je fan bent van uh, Suzanne en Vreem. Die van het antwoord Nightwalk Het is uh, zaterdagavond. Begin van jouw stapavond. Wel warming up. Straks een beetje party update. Wat voor leuke feestjes gaan er allemaal gaan. Maar uh, eerst nog even muziek. De oude gouden klassieker. Nou ja, oud. Easy nou ook weer niet, maar het is Marlon Hofstad met it's that time in the Fisher Remix. Dance night on ZFM. Right now on your favorite radio show, The Night Walk Main Stage. Samen met Robert Cartoons. En daarvoor worden we Janal met de uh, Me White Labels. En dan uh, wordt het even tijd voor de party update voor deze zaterdagavond, 14 juni. Gisteren overgrote zon, bloedheet. En vandaag, uh, ja, een beetje bewolkt. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar het uh, was niet bewolkt. Maar wel, uh, ja, temperaturen van rond de 3, 24 graden, geloof ik. Party update. zal het beginnen we eerst met een escape in Amsterdam Weeklangsfeestje. Ja, Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website escape.nl. En de line-up is natuurlijk in handen van onze eigen Zandvoortse Nou, Vanavond heeft hij meegenomen Wouter S., Nathalie Bad MC Janto en Costa on Sex. Dat vanavond dus in de Escape Space Brainwash. En nog een werkelijk space. Ancor in de Melkweg in Amsterdam begint altijd rond de klok van middernacht. Dit is op de lijnbaasgracht in Amsterdam voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl Dat is natuurlijk de home of hip-hop en R&B. En de line-up vanavond is uh, Waxbrand, Leroy en Lee Mills. Vanavond dus in de Melkweg, uh, Wekelijksfeetje, Encore. Oftewel de home of hip-hop en R&B. En dan moet ik even kijken, want uh, de computer doet een beetje moeilijk. Ja, ik heb alles op een scherm staan en we willen het toch wel eens uh, raar doen. Maar uh, vandaag, ik was vandaag uh, op, uh, of, op het terrein van Sloterd Plas. En daar hadden we vandaag. Ik was trouwens al de hele week. Maar uh, Mystic Garden Festival 2025, de laatste keer op het festivalterrein uh, Slotervlas. Hoop gedoe met de gemeente. Ja, regeltjes en dingetjes. En uh, dus vanaf volgend jaar zijn ze op uh, Zeewolde als alles goed is. De komende tien jaar gaan ze uh, naar Zeewolde verhuizen. Iets verder weg, maar ja, hè, Mystic Garden, het heeft wel iets speciaals. Ik heb uh, genoten van de decoratie de afgelopen dagen. Alleen jammer dat het vannacht uh, eventjes een uur lang de hel losbrak in Nederland. Omweer, storm, regen en ja, een hoop decoratie zie je was, uh, ja, afgelopen nacht een beetje naar de gallemissen. Dus, uh, maar ze hebben het weer een beetje redelijk mooi aangekleed. Het begon allemaal om 12 uur en het duurt tot 11 uur vanavond Mystic Garden. Met onder andere Amber Bros, Victor Roos, Township Rebellion, Resident Ninja. Gewoon even kijken op de website mysticgardenfestival.nl. Daar vind je al die informatie. Benny Rodriguez is er ook bij, in Invictum. Gewoon even kijken op de website mysticgardenfestival.nl. Aan, aan, aan elkaar geschreven, ja. Ja. Steve M. antwoord Nightwalk steeds. Trouwens, ik weet niet uh, of je er was of dat je er uh, bent geweest. Maar rond de klok van half zes uh, <laughs> brak de Fleuris uit. Er is niet de Fleuris met een vechtpartij of zo, dat noemen ze code rood. Maar uh, de stroom viel uit. Ja, dat was best lullig op een evenement. Ik hoorde zelfs mensen klagen dat hun uh, dat telefoon zelfs uitviel. Dus, uh, maar uiteindelijk uh, hè, is volgens mij allemaal weer goed gekomen. Ja, ik was net weg, dus uh, ik weet niet hoe het uh, hoed verder af is gelopen. Steve M. antwoord door met muziek. Daarom zie jij in Radio Gekluis. Vlijkshaal, nu met Nothing Better Than Music. Music. There's nothing better than some music. Yeah, you know, it's so... the hits on BFM's Nightwalk. Eternidad, Eternidad. Antwoord Nightwalk Mainstage. Zaterdagavond, 14 juni voor de muziek van uh, Sam Jacobs en Talkman en Blueberries. Nou, voor sermon analogy met Sao Paulo. We weten even tijd Nightwalk 10 We plaatsen de erg populair. Op de radio, op de streams, op de clubs en op de, op de festivals. Deze week op 10. Pasha met The Cool To Be Careless. Staat er al heel lang in. Op nummer 9 Groove Armada en uh, Grandma Funk met I See You Baby. Op 8 Chris Lake, Abel Balder, Ease My Mind. Die begint langzaam te zakken. Op nummer 7 Low Stemper en Capri met Got The Funk. Op 6 Prospa en Rush. Nee, Prospa en Raw moet ik zeggen met This Rhythm. Op 5 Hector Gotou en uh, Alexander Opes met El House. Op 4 ATFC, Lisa Miletti en uh, Club The Combat met Bad Habit. Op 3 Jocelyn Brown, Luke Alessi en Chloe Collette. Die heeft er niet gemaakt voor The One. Op 2 deze week Moby, Lant Eilish uh, en uh, Kiko Franco met Natural Blues. Heb je het straks gehoord. En deze week op 1 Chris Lee en Savannah Nou, Ik moet je heel eerlijk bekijken. Die laat hier ik zit thuis nog in het systeem. <laughs> dus ik heb hem niet bij me. Stom, stom, stom. Dus uh, ik, uh, ik dacht eigenlijk van de week dat ik gezien had dat National Blues op één zou staan. Maar uh, uiteindelijk niet. Het is Chris Lake deze week op één met Savara, Die hou je nog te goed van me. Ik heb andere muziek van je: een white labeltje. Een oude gouden klassiek. Hier is uh, Upside Down. Boy,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 Favorite radio show, the Nightwalk Main Stage. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Pias met Get Up. En daarvoor uh, Cass James met Sun is Shining. Natuurlijk een oudje van uh, Bob Marley. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk steeds niet gedreurd. Zometeen nieuws en weer als je erop zit te wachten. Kijken wat het weer gaat doen voor de komende dagen. Nou ja, onweer kunnen we natuurlijk verwachten. Het eind van een mooie dag. Maar uh, zometeen DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in de derde uur vliegen we hebben naar Italië. De beste van de clubs uit Italië met DJ Kaviskelly. Kelly. We doen nog even muziek. Misschien op Bob Sinclair met Cruel Summer Again. Maar de eerste hier de uh, asshole Alex Mills met If Me Desire... Ik zeg tot zo meteen. De break. Into the hottest house music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on ZFM, right now. The Nightwalk Main Stage, the home of house music and awesome vibes. Got the car, got the car, got the car, got the car.